het eerst met het NOS-journaal. De ministerie veel geweld. De verdachte van 51 zou van een van zijn slachtoffers de mond hebben dichtgeplakt. En hij zou haar aan een boom hebben vastgebonden. De man verkrachtte tussen 1995 en 2001 zeven vrouwen. En hij viel zeker tien vrouwen aan. Hij werd in juli opgepakt na een DNA-match. Volgens de OM heeft de verdachte nog steeds niets gezegd. Hij beroept zich op het zwijgrecht. Rotterdam en de provincie Zuid-Holland willen dat de Rotterdamse haven een groot deel van de provincie gaat verwarmen. Fabrieken in de haven moeten overtollige warmte, die nu de lucht ingaat, via een systeem van stadsverwarming naar de huizen brengen. Dat staat in een plan dat woensdag wordt gepresenteerd. Nu al krijgen in Rotterdam 45.000 huishoudens en kantoren restwarmte van de afvalcentrale Rijnmond. En dat moeten meer fabrieken gaan doen, zeggen de stad en de provincie. Volgens het plan moet het systeem zo snel mogelijk worden uitgebreid naar het Westland en naar Den Haag. Internationale waarnemers zijn tevreden over het verloop van de verkiezingen in Oekraïne gisteren. De OVSE zegt dat de stembusgang democratisch is verlopen. Inmiddels is bijna twee derde van de stemmen geteld. De pro-Westerse partijen van president Poroshenko en premier Yatsenyuk gaan gelijk op. Ze krijgen beide 21% van de stemmen. Yatsenyuk wil zo snel mogelijk met de andere Europa-gezinde partijen om tafel om een coalitie te vormen. In Estland is een lerares, lerares doodgeschoten in de klas. Volgens lokale media is de dader een scholier van 15. Hij verzette zich niet toen hij door de schoolleiding werd overgedragen aan de politie. Er waren nog vier leerlingen in de klas toen de Duitse vrouw van 56 werd beschoten. Zij bleven allemaal ongedeerd. Het is voor het eerst dat er een dodelijke schietpartij is op een school in Estland. Het weer nog. Vanavond en vannacht de opklaringen. De temperatuur daalt vannacht plaatselijk tot 5 graden. Morgen overdag zonnig. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Knoppen Diemen 3 kilometer. Voor Eembrugge 3. Op de A12 utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Woerden 5 kilometer. Voor Zevenhuizen 3. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor Hoogvliet 4 kilometer. De A20 richting Gouda voor Knoppen de 4. A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 3. En voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de muziek boulevard. Tell me where we're running to cuz I don't really have a clue today. How tell me where we're running to cuz maybe this old cowboy's lost his way. Sing Same I don't need no water, I'm all good with double vision Ain't the guilt's pretty at closing time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 Ghetto. We sip till we smashed up. Fill it up.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 The love has gone now The time has come to say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 Say hello And then goodbye